...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Woensdagochtend rijdt er in de spits mogelijk geen openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Leden van Abfacabo FNV willen met een werkonderbreking protesteren tegen een verhoging van de AOW-leeftijd. Ze wilden eigenlijk niet in de spits, maar later op de ochtend een kleine werkonderbreking houden. Daarvoor vroeg de bond begeleiding van de directies, omdat op dergelijke acties eerder agressief is gereageerd. Klanten worden boos op de chauffeur als die het werk ineens stillegt. De directies wilden niet meewerken en daarop heeft de Abfacabo besloten woensdagochtend helemaal niet uit te rijden. De actie moet tot vijf over half negen duren. Waarschijnlijk spannen de directies van de OV-bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een kort geding aan om de actie te voorkomen. Ontevreden leraren presenteren vandaag een nieuwe vakbond, de Leraren in Actie, of LIA. De LIA vindt dat de huidige bonden te weinig druk uitoefenen op de regering om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verbeteren. De LIA wil dat er vaart wordt gemaakt met de uitvoering van de voorstellen van de commissie Rinoij-Kan. Die kwam in 2008 met plannen om het lerarentekort op te lossen en het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dat betekent onder meer kleinere klassen en voor de docenten een werkweek van maximaal 20 uur. De LIA voert vandaag actie in het gebouw van de Tweede Kamer. Nederlandse militairen willen snel duidelijkheid over de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan na 2010. De politieke discussies van de laatste tijd veroorzaken onrust onder de troepen en hun familie. Zo blijkt uit een rondvraag door de NOS. Over de wenselijkheid van een nieuwe missie denken de militairen verschillend. Sommigen zijn bang dat alles voor niets is geweest als de Nederlanders uit Afghanistan vertrekken. En anderen pleiten voor een pauze van een jaar voor opleidingen en het onderhoud van materieel. De missie in Uruzgan begon in 2006 en heeft aan 21 Nederlandse militairen het leven gekost. Het weer een droge nacht, de komende dag eerst wat zon, smiddags mogelijk regen en het wordt 15 graden.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 Cause I can brighten up your days. And when you're feeling bad, I put a smile on your face. Can you tell me what grace must I give you to make you see?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 So now I'm gone. ZFM. To see a much better